Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na een aanvaring in Amsterdam worden twee mensen vermist. Rond zes uur botsten in het westelijk havengebied een kleine boot en een groot schip op elkaar. Het gebeurde in de Afrika-haven. Bij de zoektocht naar de twee vermisten zijn duikteams en sonarboten ingezet. In de verkiezingsuitzending van het NOS Jeugdjournaal... hebben de lijsttrekkers erkend dat er te veel wordt geruzied in de Tweede Kamer. Het is wel terecht dat we op onze kop krijgen, zei VVD-leider Jesselgus. D66-leider Jette zei dat hij al is begonnen om het beter te doen. Verder vroeg een meisje met een Palestijnse achtergrond aan CDA-leider Bontebal... of Nederland genoeg heeft gedaan om mensen in Gaza te helpen. Bontebal antwoordde dat Nederland te weinig heeft gedaan. NSC-oprichter Pieter Omtzigt zegt dat de idealen van zijn partij nog recht overeind staan. Er is in twee jaar veel gebeurd, schrijft hij in een bericht op X. Maar ik ben nog steeds 100% overtuigd dat onze plannen nog net zo relevant zijn. Omtzigt verliet in april de politiek vanwege zijn aanhoudende burn-out. Volgens de opiniepeilingen dreigt zijn partij nu uit de Tweede Kamer te verdwijnen. Omtzigt zegt dat hij wel NSC gaat stemmen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Dordrecht wordt weer hervat. Nu de brand in een Eurostar-trein op Rotterdam Blaak is geblust. De brand ontstond door kortsluiting. Ruim 200 passagiers moesten de hoge snelheidstrein verlaten. De machinist en zijn dochter die mee was zijn nagekeken vanwege het inademen van rook. Het hele ondergrondse station werd ontruimd. Het weer, vanavond regen, vannacht buien. Minima tussen 6 en 10 graden. Ook morgen stevige buien met lokaal hagel en onweer. Aan de kust veel wind met mogelijk zware windstoten. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Van klink tot klank. <middels> It all started with a little kiss like this. Seesaw swinging with the boys in the school and your flying up in the air. Singing Hey Diddle Little with your kitty in the middle of the swing like it didn't care. So I took a big chance at the high school dance with a mystery who was ready to pay. Wasn't I me, mean, she a fool, of she knew what she was doing. i know old love was here to stay. What she told me On your sway, on your sway, on your sway, on your sway, on your sway, on your sway, on your sway, just give me a kiss. bij het tweede uur van uh, Van Klink tot Klank, uh, aflevering 10 hier op ZFM. Um, en we, waar we het vorige uur mee eindigde, Aerosmith, zeg ik het goed? Ja, ja Aerosmith, daar zijn we dit uur dan ook weer mee begonnen. Want uh, Hans van Klink, je hebt daar een bepaalde in Ja, we draaien allemaal uh, nummers, uh, twee nummers per band, een rustig nummer en een wat steviger nummer. Nou ja, dat mag duidelijk zijn dat de Dream On van het laatste uur was het rustige nummer van Aerosmith en Walk This Way. Het uh, ruige nummer, wat veel mensen misschien ook kennen uit de uitvoering van 1986 samen met de, de rapgroep Run DMC. Ze hebben het twee keer uitgebracht, dit nummer. Ja. Lekker stevige muziek en we gaan daar gewoon lekker mee door. De band okay. Uriah Heep, wereldband uit 1969. De naam komt uit een, een boek van David Copperfield en gaat om een fictief figuur, een onoprecht echt onder kruipsel, dus waarom zou je je bent... zou ik willen noemen. Ja, toch hebben ze prachtige muziek gemaakt. De eerste LP was Very Very Humble. Die is uh, heel goed verkocht. Later kwam de uh, single Gypsy. En de tweede LP was Look at Yourself. Een kenmerkende hoes met een spiegel erop. Met het wereldberoemde nummer July Morning... Nou, er zijn veel nummers van Jura Heep... die best wel bekend zijn. Het is een band die nog steeds optreedt. Een jaartje geleden stonden ze nog in Patronaat Haarlem... een zo'n okay. wereldband... Mm. die dan nu in het kleine circuit nog een beetje ja, terugkomt. Ja, ja. Hoewel je altijd vraag moet stellen... bij welke leden zijn dan nog origineel... en welke niet. Mm. Ik heb wel eens verteld van de band The Animals... dat alleen de drummer nog een originele animal was. het ja, ja, ja. heeft niet meer. Ja. Maar goed, het is wel de naam van de band... en het recht om die muziek te mogen spelen. En dat geldt voor Jura Heep eigenlijk ook. We gaan beginnen... met met een heel rustig nummer. Een mooi, zwoel nummertje. Eigenlijk heel vreemd voor deze band... want het is het enige echte rustige nummer... wat ik van ze ken. Het zanger David Byron. Heel, een hele mooie rol over een meisje... wat aan de vader vraagt van... wie is dat op deze foto? En dan blijkt dat de moeder te zijn... die in de oorlog is achtergebleven. Nou, sentimenteel rustig nummertje... met de titel Melinda. Daddy, Daddy, come and look See what I have found living ze hadden er zelf een beetje haars mee. Ja, dit Leven ze het... nog eigenlijk? Uh, nou ja, uh, er zijn nog steeds. Volgens mij uh, treden ze nog steeds op met een paar oude leden. Maar wie precies, hmm. weet ik niet. Ik heb ze in het uh, patronaat Haarlem gezien, een jaar of anderhalf geleden. Oude mannen met lange witte haren. Dat, hmm. uh, maar wie nou nog origineel is, zijn, ik zou het niet meer durven <laughs> zeggen. Als ja, je haar maar laat groeien, dan ziet niemand het. Groeide, me, zie mooi. Een leuke anekdote nog om te vertellen is: we hadden een keer een discussie in dit programma, naar aanleiding. Van het nummer van Lou Reed, Perfect Day, waar allerlei artiesten een regeltje van dat nummer zongen. Oh ja. Van moet dat dan als collectief zijn opgenomen, of zingt iedereen in zijn eigen studio's een uh, reeltje in? Uh, van het nummer July Morning, een hit van Jura Heep, is bekend dat daar een, een solo op het orgel in van de Manfred for the Man van de Man for the Man's Earth Band maar die mm. heeft die band nooit ontmoet en dus dat is in 1970 dus al op de plaat gezet hij heeft zijn orgel solo, de solo ingestuurd en, uh, ja, ja. maar ze hebben nooit samengespeeld. gespeeld mm. dus dat kon in die tijd dus ook al ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. dat is gewoon een band opsturen denk ik dat zou het te zijn tijdgenoten maar van een heel andere orde is de band Jethro Tull uh, bestaat al heel lang, ook vanaf 1967 68 zo'n beetje. Frontman, fluitist, zanger... Ian Anderson schrijft ook de meeste liedjes. En ook zij zijn heel goed in staat... een uptempo en een rustig nummer te laten horen. Het uptempo nummer is het nummer... Locomotive Bread van de... Um LP Aqualung. Een nummer wat een beetje controversieel was in de tijd dat het werd uitgebracht. Want het is een beetje een kritiek op het geloof. Hij zingt dan dat we in een trein zitten die maar voortdendert. En God heeft de rem gestolen. En niemand oh, weet hoe de trein moet stoppen waarin de rem gestolen. Geweldig. Ja, dus uh, dat is het harde nummer. En daarna gaan we naar een heel leuk kort nummertje luisteren met de titel Nursie. Maar eerst locomotive red.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 Voor uh, Jetro Tool. Goed, wij gaan naar uh, weer onze grote vriend Marco Termes met uh, Panorama. Dit stukje begint ongeveer 50 jaar geleden. Sorry, ik heb nog maar weinig toekomst over, dus gaat het vlot over het verleden. Daar waar mogelijk zal ik zuinig doseren. Herinneringen scherp selecteren. Gelukkig is een gedicht een tijdscapsule. Waardoor ik, via wormgaten, die opgeschreven denkbeelden nu eenmaal zijn... sneller dan het licht kan overspringen naar het heden. Erra Firma plaatsen onder uw wankele benen en zoekende voeten. Eerst toen. Mijn zachtaardige, intelligente vader wist heel veel. Toch had hij vele raadsels waar ik er één van was middag. Pa, nadat hij mijn eerste gedichten had gelezen, wilde weten. Hij dronk een borrel. Ik, nog erg jong, iets zonder alcohol. Hoe werkt zoiets nou? vroeg hij. Wat moet je zeggen als je iets doet wat nauwelijks valt uit te leggen? Geen idee. Ga gewoon zitten. Schrijf op wat in mij opkomt. Hij fronste. Onderwerp, rijm, metafoor en al? Ik knikte kort. De lage glazen tafel tussen ons. Uw borrelglas rond. De bokma, je nevenfles vierkant. Mens en drank dansen samen vrolijk naar de rand van de afgrond, zei ik. Zo werkt het ongeveer. Zal ik het voor u opschrijven? Nee, jongen. Bedankt. Decennia later, pa dood. Bent bijna met mij in het nu. Shoot. morgen stond. Op mijn krukje bij het raam: lente, vaal ochtendlicht, koffie, sigaar, de deinende grijze zee. In de verte twee schepen, zwevende meeuwen, een straatveger. Mensen haasten zich naar de trein: het prachtig, machtig universum in het klein. Silhouetten bewegen in de flat aan de overzijde. De buurman rent zijn rondje. Loslopende honden spelen. Een meisje dat in een visrestaurant op strand werkt... komt klokslag 8 op de fiets voorbij. Dat doet zij vrijwel elke dag. Bus 81 stopt en rijdt weer weg. De wereld ontwaakt in harmonie. Alles heeft zijn plaats. Tijd vergaat. En ik... Ik schrijf nog altijd op wat ik zie. Het leven is poëzie. Nou, dat doe je goed, Marco. Schrijf maar op wat je ziet. Daar, uh, en verwoord dat zodat iedereen ervan kan genieten. En deze show van klinkt tot klank gaat gauw verder met Black Sabbath. Ja, een band waar we niet omheen kunnen natuurlijk. Vooral sinds het vrij recente overlijden van Ozzy Osborne, wat groot in het nieuws is geweest. Ja. Een afscheidsconcert, heel indrukwekkend. Ja, het is ook zo'n band waar heel veel over te vertellen valt. Verschillende bezettingen. Oorspronkelijk opgericht in 1969 door Tony Lommie en Terrence michael joseph Kieser butler uh, Butler speelde oorspronkelijk gitaar... maar Lommie wilde niet met een andere gitarist spelen. Toen ging hij maar drummen... En Uiteindelijk vonden ze zanger Ozzy Osborne... via een advertentie op de raam van een muziekwinkel. Oh. Zo kan het starten. Oorspronkelijk heette de band de Polka Tull Blues Band... en daarna Urs... maar op een gegeven moment besloten ze het de naam Black Sabbath te geven. Het is de enige band vandaag in ons programma... waar we drie nummers van gaan draaien. Eigenlijk om even te laten zien hoe dat werkt. Het zijn alle drie van de LP Master of Reality... sommige mensen herinneren zich misschien nog wel... de zwart-paarse hoes daarvan... Dat ook een hard rock band, een metal band... zoals Black Sabbath in staat is... een heel mooi nummer te spelen... dat gaan we zo meteen horen in het nummer Solitude. Echt een... Uh, ja, de tekst, als je daarnaar luistert, je wordt er niet vrolijk van. Het begint op met... My name it means nothing and my fortune is less. Dus ik heb niks en ik ben niks. En dan gaat zo het ja. hele nummer door. O, dat klinkt redelijk depressief. Ja, ja. En dan uh, Misschien is het leuk om ze gewoon achter, alle drie achter elkaar te doen. Want zij gebruiken dus van een kort nummertje... een 29 seconden... het nummer Embryo en dan hoor je ineens... Allemaal violen dwars door elkaar. Wat helemaal niets met Black Sabbath te maken lijkt te hebben. Maar dat is dan weer de opmaat naar een echt Black Sabbath nummer. Snoeihard, harde teksten ook. Het nummer Children of the Grave. Dus we gaan achter elkaar luisteren naar Black Sabbath met Ozzy Osbourne als zanger. Het nummer Solitude, dan Embroo en dan Children of the Grave. Ja, ik vind het prachtig. Dit. Een beetje een eigenaardig einde. Duizend bommen en granaten ja. onder een bliksem. En dan zo'n fluisterstemmetje en nog overheen. Want van af er een op te gaan. Ja ja, ja ja ja een bijzondere plaat ja. en het contrast kan niet groter zijn maar dat is het thema van deze van klink tot klank show want we gaan nu naar een paar brave jongens luisteren en ik probeer je, vraag je even voor te stellen hoe het vroeger op de, in de discotheek ging hè. dan stond je de hele avond te dansen met een meisje van je keuze haar handtasje tussen jullie in op de grond <lacht> en uh, als ze bij je bleef en tegen middernacht werd deze plaat opgezet ja, dan, was, dan had je raak geschoten want ja. dan uh, mocht je elkaar vastpakken en uh, dit is de slijp plaat bij Uitstekken. Uh, ja. Kan niet anders dan dat we het over de Moody Blues hebben, een wat veel bravere band uit Engeland dan de dus zojuist afgesloten. Black uh, hebben lang bestaan, veel hits gemaakt. Een klein hitje, Go Now was hun eerste, maar hun grootste hit. Daar gaan we zometeen mee beginnen. En ook Moody Blues laat zien dat ze ook Uptempo's nummer kunnen brengen, maar dat komt hierna wel. Maar we gaan eerst maar even luisteren naar het al onbekende Nights in White Night Zetten. Life Nights in white satin never reaching the end letters I've written never meaning to send beauty at always missed, with these eyes before. Just for the truth de blues in staat zijn tot een uptempo nummer, lijkt het nummer hierna, een leuke opbouw ook, drum is hierin heel belangrijk en het bouwt zich steeds meer op tot een lekker snel stevig klinkend nummer met de titel I'm just a singer in a rock'n'roll band. sloeg een beetje toe bij de ja. heren, want ze kwamen er niet meer uit dan I'm a in een rockrollband. Ja, ja, Dat bleef het een beetje ja, bij, ja, Toen ja. was de tekst op. Eh. En je wordt een beetje gefopt, want twee keer lijkt het nummer te stoppen en dan een seconde stilte en dan bam, dan gaan we weer verder. Ja, een overstapje naar mijn favoriet van de avond, hoewel ik realiseer me heel goed dat we in de oude muziek zitten, 70 jaren, 60 jaren zelfs, en uh, ik vind het allemaal prachtig, maar uh, waar we naar gaan luisteren zijn de Rolling Stones. Nou, wat moet je daar nog over zeggen? Lege ...legendarische band natuurlijk. Jij nog steeds springlevend, althans de meeste ervan. En uh, bestaan nog steeds. En hebben mooie ontwikkelingen doorgemaakt. Maar we gaan naar wat oudere Stones luisteren. Uh, vooral in het thema van dit programma... ...Hard versus Zacht. Uh, eerst even een lekker stevige nummertje... ...van de legendarische LP Sticky Fingers. De LP met de spijkerbroek met Rits erop. oh ja, ja, ja. Uh, Niet heel lang na het overlijden van Brian Jones. En dan wordt de 22-jarige... Mick Taylor aan de groep toegevoegd en in het nummer waar we nu gaan naar gaan luisteren speelt hij een legendarische gitaarsolo. Het is weer een lang nummer we gaan er zeven minuten voor zitten we kunnen het afwas doen, we kunnen koffie zetten, we Ja, koffie uh, heb je al gehad nou, dan gaan we het afwas ja. maar legendarische solo gitaarsolo van uh, Mick Taylor, de in Nederland woonachtige gitarist van de Rolling Stones na Sticky Fingers verliet hij de band ook weer en heeft hij andere dingen gedaan maar uh, dit is een legendarische gitaarsolo in het nummer Can't you heb hier mijn knokking. Even opstarten. Uh, er staat iemand om onze deur te kloppen. Omdat het uh, nieuws er dreigt te komen. Dus wij gaan uh, met geschwinde spoed uh, de van vandoor. Want uh, als we klinken, uh, wie. Uh... Ja, je wil nog een ja, draaien. Het, het, het verreekt zich dat er allemaal nummers... van vijf, zes, zeven minuten draaien. En dan is het ja. uur heel gauw vol. Want we ja. hadden van de Stones rustige nummer... Angie of Lady Jane kunnen oh, draaien. Bakker. Maar dat ja. houden we lekker te goed voor een andere keer. Ja, want het zijn prachtige nummers. En uh, we gaan er dan uit met... Uh, Nederlands ontbrak nog in dit uur. En daarom gaan we eruit met een up-tempo nummer... onze echte eigen Herman van Veen. In de uitvoering zoals hij dat bij Matthijs draait. Doorbracht met Loutje, de rapster. En met Eugene... Het zongtriootje Herman van Veen met opzij, opzij, opzij. Ja. Opzij, opzij, opzij, opzij. Dank voor het luisteren naar van Klink tot Klangshow. Graag tot de volgende keer. Dag. Opzij, opzij, opzij. Want wij zijn haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, het regen vliegen. Leuke vallen opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven. We kunnen nu niet langer blijven staan. Wij hebben ongelooflijke haast. Opzij, opzij, opzij, wij zijn haast te laat. Wij hebben maar een paar minuutjes tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, Daar We staan er niet We kunnen hier niet blijven, we kunnen hier niet langer staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wel slapen. En kunnen dan misschien, als het echt moet. Wat over koetjes, voetbal.